Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Sigrid Koetsen de tijwisselaar, deel 1. Volgens onze luisteraars enquête zijn er velen onder u die geloven dat alles door de wetenschap verklaard kan worden. Anderen onder u daarentegen weten dat het geloof een antwoord op alle vragen heeft. Het nu volgende verhaal over de tijwisselaar geeft uitsluitsel. De zeereis naar het zuiden zal ons goed doen. Geen getop met het weer zon en frisse lucht. Dat is wat we nodig hebben, jonge vriend. Ten zuiden van Kaap-Hozebek ligt het eiland Raap. Het is klein en onaanzienlijk. Maar het speelt een belangrijke rol in de wereldgeschiedenis. Want van hieruit worden sinds onheugelijke tijden... de ep en de vloed geregeld. Dit geschiedt door de... Tijwisselaar. Een functionaris die hoog aanzien geniet onder de plaatselijke bevolking, maar die hier te landen vrijwel onbekend is. Voor de ontwikkeling van de oplettende luisteraar lijkt het me dan ook nuttig deze figuur een ogenblik gade te slaan bij zijn bezigheden. Toen dit verhaal aanving, werd het vak van tijwisselaar beoefend door een zekere Oene Horle-toet. Hier is hij doende met het trekken van een ronde lijn op het strand met een tijstok, terwijl zijn leerling, Kobe Kobbema, aandachtig toekijkt. Trek terug, o vloed, niet verder omhoog, laat de cirkel droog, de cirkel van Hornethoed. Hij trapt achteruit en leunde op de stok, terwijl hij dreigend naar de naderende golfjes staarde. Die rolde sissend en schuimend over het zand. Maar verder dan de kring kwamen ze niet. En na enige tijd was het zelfs duidelijk... dat het water aan het terugtrekken was. Tot zover, De app komt door en dit zit er weer op. Oh, dat is toch knap, honger. Ik heb het nu al heel wat keren gezien... maar ik sta er altijd weer van te kijken. Ik zal het nooit leren. Hoe doe je dat toch? Ach, het is een gave. Wat nu? Gaan we een beetje rusten? Ik heb trek in koffie. Koffie? Rust? Je moet leren dat er voor een tijwisselaar nooit rust is. Kijk om je heen. Wat zie je? Zand en rotsen en wat planten. Gewoon, net als gisteren. Dat is een jammerlijk antwoord. Wat ik zie is een verbleking in de grond... ...en een verbruining in het gewas... ...en ik ruik stofdwarrels. Het is kort gezegd te droog. Het wordt tijd om te schieten. Er moet regen komen. Oh, natuurlijk, er moet regen komen. Ach, ik zal het nooit leren. Intussen naderde achter de horizon een oud stoomschip het eiland Raap. Het was de Albatros... ...die met enige passagiers en een lading sokken op weg was naar Kaap Bozenbeek. Uh, de wind krimpt. Er kon wel eens regen komen. Regen? Huh? <laughs> en de zon schijnt. Dat moet een vergissing zijn. In deze buurt is het toch altijd mooi vier? Uh, dat zou je willen. Ja. Op deze breedte kan het oude wijven regenen, meneer. Huh? En praat me niet over vergissingen. Ik heb net het laatste radiobericht binnen. Weerkundig instituut vergist zich nooit. Ze zitten vol met fijne technische snufjes, laat ik je dat vertellen. Daar hangt vochtigheid, Cobben. De kunst is om het naar beneden te krijgen. Want hoog is droog. Onthoud dat. Ja, onne. Kan je erbij, denk je? Wat moet, dat kan. En als ik er niet was, zou er nooit regen komen. Let op. Dit wordt een schot waar je wat van kan leren. Hij legde een pijl op zijn boog, trok de pees met grote kracht terug... en richtte nauwkeurig op een langstrijvende vederwolk. Daarop liet hij los. Dat is dat. Oh. Precies in de gevoelige plek. Ja. Dat wordt een fris buitje. Leg ja, een fris buitje. Mag ik ook eens schieten? Nog niet. Daarvoor is de tijd nog niet gekomen. Jij bent nog te jong. Zeven jaren moet men heerling zijn en goed opletten. Want het is een moeilijk vak dat men alleen kan leren. Door diepe aandacht. aandacht aan en met groot gevoel voor de elementen. Hm. Hoe kan er nu regen komen? Ik vind dat het mooi weer is. Ja. En op de weerberichten geef ik niet. Dat is allemaal maar gismerk. De kapitein zegt... De... Ach, wat? Ik ben een volwassen heer die al heel wat regen het hoofd geboden heeft. Ik heb een groot gevoel voor de elementen, jonge vriend. En ik ze... Ja, Kijk, het regent. Ja, ik begrijp ik niet. De lucht was daarnet nog blauw. En op deze breed is het weer altijd mooi. Dat staat op het reclamebiljet en daar houd ik mij aan. Maar nu regent het. Dat moet ik dekking zoeken. Je kunt je beter aan de parometer houden, meneer. Als er een depressie aankomt, moet je je was binnenhalen. Oh, een depressie. Ja, ja. Iemand van mijn stand heeft daar veel hinder van. Maar wat heeft dat met het weer te maken? Kijk. Wanneer de luchtdruk hoog is op het ene punt en laag op het andere punt, ontstaat er wind, je. De ding hier aan de wand geeft aan hoe hoog de druk is. Ja, de wetenschap heeft toch wel iets, tof, hoor. Het is goed om daar eens bij stil te staan. Dan weet men tenminste wat er gebeuren gaat. Men moet weten wat er gebeuren moet. Het regenschieten is een mooi iets. Maar het moet met verstand gebeuren. Want anders breng je de wind in gevaar. Ik zal het nooit leren. Dit weer nood tot studie en nadenken. Ik ben blij dat ik enkele wetenschappelijke boeken heb meegenomen, jonge vriend. Ga zitten, dan zal ik je iets uitleggen over het draaien van de aardas... en het wentelen van de wolkenvelden. Als buiten de storm giert... Het is geen storm meer. Alleen maar een buitje. Staak nu eens even je gebabbel. Wanneer men studeert kan men geen aanspraak velen. Het is maar een kleine bui. Ik heb hem niet zo geraakt als mijn bedoeling was. Misschien heb ik te veel gebocht. Dat mag volstrekt niet, komen. Wanneer men iets goed wil doen, moet men nederig blijven. Ja, goede. Daar de schip. Ik wou dat het hier kwam. Dan zouden we wat aanspraak hebben. Een schip, daarin schuilt gevaar. He? Daarop wonen lui met harde harten en gevoelige hersens. Zulk aanspraak is uit de boze, leerling. Daar ligt het eiland Raad. Slechte plekstuur ligt hier vol zandbanken. Ja, kapitein. we treffen het in het water te worden, zodat we er weinig last van zullen hebben, he. hm. Het is mogelijk dat er lui met zachte hasses op zitten. Maar ik zou best eens zo iemand willen zien. Kan je het schip niet laten stoppen? Oen? Alles kan. Maar het is te gevaarlijk. We hebben het trouwens veel te druk. De regen is bijna afgelopen. Hmm. En nu moeten we voor de spreiding van het vocht zorgen. <laughs> kom, kom maar, let op. Kijk, nu gaat het vocht in de bodem trekken. Een lage toon zuigt het water neer, zodat het bij de wortels kan komen, zie je wel? Wat knap, Oehne. Maar, maar, hoe, hoe kan je een schip laten stoppen? Niet dat je het gaat doen natuurlijk, maar stel nu eens. Hoe zou je dat doen, Oehne? Door de vloed tegen te houden. Met app loopt het vaartuig hier op de zandbanken. Maar je let niet op, maatje. Zo kom je er niet. Ik heb het vocht de grond ingefloten. En nu ga ik de planten oprichten. Luister goed. De planten zullen zich wel oprichten. Dat doen ze altijd. Maar zo'n boot zie je niet alle dagen. En het wordt tijd dat ik eens ga toepassen wat ik geleerd heb. Ben ik een leerling tijwisselaar of niet? Het tij is aan het keren. De vloed begint alweer door te komen. Maar ik zal hem tegenhouden. Hij trok haastige cirkel in het zand... vlak voor een naderrollend golfje. Trek terug, trek terug, o oh Niet verder omhoog, laat de cirkel droog. De cirkel van O, oh, Trek terug, oh trek terug, oh vloed. Niet verder omhoog, laat de cirkel droog. De cirkel van toet. Het water wier bruisend randjes schuim over de slordig getrokken lijn en de leerling Tijwisselaar haaste zich om de kring te herstellen. Opnieuw sprak hij zijn spreukje uit en opnieuw spoelde de opkomende voet eroverheen. Maar toen dit zo enkele malen herhaald was, begon het water ontmoedigd terug te trekken. Het is begrijpelijk dat dit op de Albatros niet onopgemerkt bleef. Wat, wat, wat, wat, wat, wat gebeurt er? Wat, wat, wat, doe ik op de vloer? Ja, Tussen bij maaltijd. Man, een aanvaring denk ik. We liggen stil. Oh, We zijn gestrand. Een ramp in de hellingsboten! Ja, doe iets of vriend. Uh, volg me. Wat moet dat? Overgehaald dat turfkraalje dat noemt zich een zeeman. Het uh, uh, uh, is de vloed, kapitein. De app bedoel ik. Het is laag water. Koploze draadnagel, deze zandbank staat levensgroot op de kaart. Maar als ik mijn ogenblik omdraai, bolde jij er met volle kracht bovenop. Ben jij een stuurman? Ja, yes, ja, yes, kapitein. Maar bij vloed is er hier voldoende diepgang hoor. Huis. Juist. Maar na de vloed treedt meestal de app in, stuurman. En app, dat betekent dat het water dan lager komt. Lager, stuurman, je weet wel, minder hoog. Het zakt als het ware, mijn jongen. Je hebt toch wel eens van eb gehoord? Lam geslagen, drie kwart overgehaalde. zeker dit. Is, is, is het zo erg, Russ? Is er uh, le levensgevaar, als u begrijpt wat ik bedoel? We zijn op een zandbank gelopen. Oh. Dat betekent dat we tot vannacht zullen vastzitten, meneer. Zo, zo. Maar het is nieuwe maan en omdat de vloed hoog komt... is er kans dat we weer vlot zullen raken. Oh, oh, juist yes, ja. Uh, wat heeft de maan ermee te maken... De maan? Ja. De zon en de maan beheersen de bewegingen van eb en vloed. Ja, ja. En als die twee elkaar versterken, zoals met Nieuwe Maan... Nou, ach, ...wat knobbel het zelf uit in die overgehaalde boeken van je knobbels... Vannacht komt de maan. En dan wordt het hoogwater. Ja, ja. Zo komen we dus weer vlot. Net als ik al dacht. Luister je het, Poes? Dit is heel leerzaam. De nieuwe maan. Als je tenminste weet wat dat Natuurlijk is. Natuurlijk weet heer Bommel dat. Kunnen we niet even naar dat eiland gaan, kapitein? We moeten toch wachten. En het lijkt me wel leuk om daar eens te gaan kijken. Naar dat eiland gaan? Het eiland Raap. Hm. Ah, vooruit. Ik wil ook wel even de benen strekken. Nou. En het platgeslagen draadnagelgezicht van die stuurman staat me Pak je paraplu, blubbers, we gaan naar land. Vreemdeling. Daar komt de grote wereld met gladde tong en voor bederf. We moeten die hier. Dat geeft onheil, die ja, ik zie dat zo soms weer niet, hoor, Hork. Het lijkt me een verzetje en een gepaste ontspanning is nog geen onheil. Zo is het. Meneer, je het niet leuk. Ik heb nog nooit een vreemdelijk gezien, zeg. En ik wil ook alleen een gladde tol bekijken. Daarom heb ik dat schip laten stoppen. Heb jij dat gedaan? Ja. Weet Oen het doet daarvan. Eh. Uh... Wat is dat voor een vrijpostigheid, Kommerma? Nou, een leerling moet zeven jaren in demoed en volgzaamheid ah. de lessen volgen. Dag laat heb ik zie dat zo slobber niet, hoor. Een leerling moet ook eens iets zelf kunnen doen. En er steekt niks kwaads in het stoppen van zijn grote wereldboot. Niemand wordt daar toch minder van? Onheil. Men mag niet met krachten spelen. Een ontspanning is heiloos. Het is een aardige ontspanning. Maar je moet wel oppassen, die lui van Raab. Het is een raar spul. Gooi je overal de boeken dicht, Bobbles. Vooral dat lezen uh, krijg je weken hersen. Uh, mijn naam is Bobmel. En mijn lezen is heel nuttig. Wat uh. jij, Toffers? Mm -hmm. Het is goed om alles over de natuurkrachten te weten. En men kan ze heel goed ontspannen terwijl men zich inspant. Ha, als u begrijpt wat ik bedoel. De sloep nadert. Ik trek me terug, Igel. Als er met de grote wereld gepraat moet worden, kan een ander dat doen. Ik keer me af van het nader roeiende kwaad. Ja, ik zie dit zo somber niet. Bedorven gedachten roepen kwade krachten op die ons in de duisternis zullen voeren. Onheil, Ime Igel. Onheil. Zou het nu werkelijk erg zijn dat ik dat schip heb laten stoppen? Die vreemdelingen zien er helemaal niet gevaarlijk uit. En het is toch nuttig voor een leerling om iets van weken hasses te weten? Nou, nah, kan mij het ook schelen. dat zal toch wel boos zijn. Waar blijft Kobbe toch? Zo leert hij niets. Hier zie ik zijn voetsporen en een cirkel in het zand. De leerling heeft de vloed opgehouden. En daar ligt het vaartuig op een zandbank. Ach, welke ramp zal ons nu treffen. Welkom op raad. Jullie treffen het, want mijn leermeester, de tijwisselaar, heeft het eiland juist opgefrist met een regenbui. Hè? Eh, wat is er voor koek? Geen koek, al oh vreemde. Een regenbui, geschoten uit de vederwolk door Oene Harletoet. Zo, overhaalde kluts tegen een eerlijk zeeman, hè? Maar laat me door jou niet door de pekel halen, maatje. Oh, maar dat zou ik ook niet willen. Ik vind het veel te leuk dat de vreemdelingen op raap komen. Hier gebeurt nooit iets. Dat heb ik gemerkt. Jullie hebben hier niet eens vloed. He? Heb je vaker last van zulk laag water als vandaag? Uh, nee, dat niet. Dat heb ik gedaan. Ik had de vloed tegengehouden. Want ik had zin in een verzetje. Hier, heb je een verzetje. Oh. Oei, heer Rus. Het ventje ze toch maar een grapje. In mijn boek staat dat op deze breedte dikwijls laag water voorkomt. Dat had u als zeevaartkundige toch kunnen weten. Kom aan, Troppoes. Laten we dit eiland gaan bezichtigen. Er zal hier heel wat leerzaams en nuttigs te zien zijn, vermoed ik. En kijk, jij mag mijn boeken dragen. Ik ben blij dat ik ze meegenomen heb, want ze hebben hun nut al bewezen. Wat jij? Bah, al houd ik had gelijk... Vreemdelingen hebben weken harses en harde harten. En harde zolen. En ik dacht nog wel dat hun bezoek een verzetje zou zijn. Ach, ik zal het nooit leren. Uh, uh, zo, Kobbe, heb jij hard gewerkt? Heb je in demoed en oplettendheid mijn lessen gevolgd? Uh, uh, uh, ja, onder. Het was heel knap, werkelijk. Jij bent ook heel knap. Jij bent toch degene die achter mijn rug de vloed heeft tegengehouden. Niet waar, kobber? Eh, uh, ja, maar die vreemdeling was er boos om, Ik heb gemerkt dat die lijf van de grote wereld heel ruw zijn als ze kwaad worden. Zij niet alleen kobber, kobbe, maar je eigen leermeester ook. Oh! Oh! Zo, vreemdelingen. Wat komen jullie doen? Ruzie maken en vechten, hè? Hela, is dit de manier waarop een eerlijk zeeman welkom wordt geheten? Wij willen ons vertreden, meneer. Zoek hier een maar geen praatjes. Ja, ja. Ik heb gezien hoe je en kobbe, -kobbe maar vertreden hebt. Het was geen werk. Zoiets nemen we hier niet. Alleen de tijwisselaar mag zijn leerling berispen. En niet de eerste beste zeerop. Wat? Tijwisselaar, begin jij nou ook al met de gezever? Gezever, de... Luister eens vreemde, je moet een beetje oppassen. Wat weet jij van de wisseling der tijden? Je bent maar een gladde veerman uit de grote wereld met weken kronkelharses. Zo, ben ik dat? Hou me vast, meneer, of ik zal eens een splitsie je uitgeplozen ik maken. Halt, maak toch geen ruzie. Het is allemaal de schuld van mijn leerling... Maar ik zal het ongedaan maken. Vannacht zal ik voor hoogwater zorgen. Nog meer landbuizelpraat. Mag het niet de tijwisselaar te beledigen. Ach wat, gaan nog gauw spijkers op laagwater zoeken, raapgaar. Heren toch, laten we onze manieren niet vergeten. Het is allemaal een misverstand. Ons schip is een beetje op een zandbank gelopen... omdat iemand de vloed heeft tegengehouden... Maar hier is iemand die hoog water wil maken. Uh, dan is toch alles in orde, hè? Ga weg, blubbers. Hoog maken. Ze denken zeker dat ze een overgehaalde garnaal voor zich hebben. Kom op, dan zal ik hier eens laagwater maken. Ja, ja, ja. Ik weet wel dat het onzin is en dat de nieuwe maan hoog water maakt. Maar dit zijn eenvoudige eilanders, zoals u begrijpt wat ik bedoel. En daarom... Hier, garnaal! Hier Hier pak aan, koolraap! Hier! Maar hier heeft de middelen geen zin Als men de bakens verzet Verloopt het getij Snel achter de tap Ik laat me niet op speel zitten. Ben je nog iemand die de vloed tegen wil houden? Jij soms? Uitgeplozen eind aanlegt tros Wat? zee! hij niet, o vreemde De vloed is mijn taak. Had iemand iets? Is er soms nog ergens een landhaai die een eerlijk zeeman het vak wil leren? Ik zeg niets Goed dan gaan we maar weer eens verder, ja. Blommers. Uh, uh, uh, Bommel. Heer Olly, uh, hebt u zich bezeerd? Kom, steun maar op mij. Ja, ja. Dit is allemaal verkeerd aangepakt. Men moet erg voorzichtig zijn met bijgeloof en zo. Voorzichtig, heer Bommel, hier is een uh, trapje. Oh. Zoekt u iets, kapitein? Zoeken? Mm -hmm. Nee, ik voel iets. Oh. De wind loopt om. Ja, ik, ik, ik voel ook iets. Ik, ik zit vol blauwe plekken en, en mijn hoofd loopt om. Maar er is niemand die zich daar iets van aantrekt. Oh, dat is Bobbels ook. Wil je een zeer lapje op... hebben? nou op, meneer. Er is iets ergens aan de hand. Kom wel eens boos weer komen. Ik ruik storm. Boos weer? Hoe kan die vreemde storm ruiken... wanneer ik er geen maak... Wat weet die varensgezel van het wisselen der elementen? De wind krimpt naar het zuidwesten en er zit regen in. Niet zo best wanneer je met je schuit op een bank zit. Je wordt een lelijk nachtje, jongens. Z zei u dat er, dat er storm komt? Dat zei ik. Storm en regen en hoogwater. Nieuwe maan en krimpende wind. Trek je olie goed maar aan, hobbers. Ja, mijn naam is Bobbel. En boos weer is, is, is niets voor iemand met mijn tegenstel, wat jij toepoes. Laten we hier op het eiland blijven totdat het over is. Dat is mijn voorstel. Een voorstel is een doorgeroest anker. Maar jij mag wel hier blijven, meneer. Ik vaar weg met hoogwater, weer of geen weer. Op de terugreis kan ik jullie dan wel komen ophalen. Oh, goed, afgesproken. Wij wachten hier op u. Goeie reis, kapitein. Een ogenblikje of u hebt kennis van de getijden zoals ik hoorde. Allicht, dat is mijn vak. U bent een zeevader uit de Grote Wereld, dat dacht ik tenminste. Maar wat weet u van Boos Weer? Bent u soms ook een tijwisselaar? Een <laughs> tijwisselaar hoor eens meneer, jullie landkrabbige kwek hangt me de draai uit. Ik ben een eerlijk zeeman en voor hoogwater heb ik de nieuwe maan nodig en geen tijwisselaar. <laughs> Kennis van de natuurkrachten is niet iedereen gegeven. U spot met dingen die u niet begrijpt. Maar ik zou graag willen weten wat de maan met de vloed te maken heeft. En hoe kunt u een storm voorspellen die ik nog niet gemaakt heb? Deze vragen bevielen de zee erop. Hij begon in korte trekken de werking der getijden uit te leggen. En toen kreeg hij getroffen door de aandacht van zijn toehoorder. Schik is een onderwerp. Terwijl hij met bonkende stappen de stijger betrapt, zette hij het waaien der passaatwinden uiteen. Hij behandelde de luchtdrukverschillen en schilderde met zware stem het ontstaan van stormen en orkanen. De barometer is gevallen, meneer. U kunt er donder op zeggen dat het weerglas op kwart voor negen staat. En dat betekent dat vannacht de knopen van mijn jas zullen waaien. De kapitein zegt dat het slecht weer wordt... Het is niet prettig voor een heer wanneer zo'n schip gaat slingeren... als u begrijpt wat ik bedoel. En daarom blijven we liever nog een beetje op dit eiland. Wat? Kunnen wij vannacht een kamer krijgen in deze herberg? Willen jullie hier blijven? Ja? Dit is een gastvrijloze munt, overeen ja. Maar lui uit de grote wereld met gummiharses en betonnen harten... trap ik net zo lief de deur uit. Jullie vriend heeft daar net de vloer met mij aangeveegd. En dat stopt me tegen... Zoiets neem ik niet. Oh, oh maar wij zijn anders. Kapitein Rus is een beetje driftig. En het ergerde hem dat hij voor de gek gehouden werd over het tegenhouden van de vloed en zo. Wij uit de grote wereld weten alles uit onze boeken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dat drukwerk, dat staat vol bijgeloof en glad gepraat. <laughs> bijgeloof? Wat, wat bedoelt u? Ik bedoel dat het stuitend is om meer geloof te hechten aan bedrukt papier... ...dan aan de krachten van hoorlijk. Van. Sinds onheugelijke tijden reeds worden app en voet... ...vanaf hier het eiland Raap bestierd door de tijwisselaar. Tijwisselaar? Daar zit iets in. Wat jij toen hoer? Het is een vreemde taal die deze zee rop sprak... Weer aflezen op een barometer. Daar zit iets in. Het vak van een tijwisselaar is moeilijk. Men moet gevoel hebben voor de krachten van de natuur. Men moet weten wanneer droogte gewenst is, maar ook wanneer het volk dreigt te verstrijken. Want dan is de tijd voor een passende loterling gekomen. En dan moet ik. Uh, uh, er... Wacht even. Wat u er allemaal zegt is onzin, meneer, hoor. App hmm? en vloed ontstaan vanzelf. Omdat het water aangetrokken wordt. Wat? Kijk, in dit boek staat. Je stoort, uh, jonge vriend. Ga Ik heb genoeg van jouw praatjes. Het huh. huh. is weer zover. Dat wordt natuurlijk nagegrijd. En op dit eiland is er niemand die me straks helpen kan. Dan gaat mijn leermeester Horlijk toe. Hij heeft zijn oren laten hangen naar die vreemdeling die mij zo slecht behandeld heeft. Kapitein Bogus. En nu vaart hij achter hem aan zonder aan zijn werk te denken. Dat wordt natuurlijk narigheid. En op dit eiland is niemand die me straks helpen wil. Iedereen is boos op mij, omdat ik de vloed heb tegengehouden. Oh, ik ben maar een domme als leerling die zeven jaren in demoed en opletterdheid zijn lessen moet volgen. Wat moet er nu van de tij worden? Onzin. Het tij regelt zichzelf wel, hoor. Je zult zien dat het vannacht ook zonder de tijwisselaar hoogwater wordt. Maak je maar geen zorgen. En als ik jou was, zou ik een ander vak gaan leren. Kwaade praat. Daar mag ik niet naar luisteren. Als ik vanmorgen de vloed niet had tegengehouden... zou jullie schip niet zijn gestrand. Toch wel. In het boek staat dat laag water in deze streken vaker voorkomt. Zo? Staat dat in het boek? Ja. We zullen zien... We zullen zien. Dat kan het mij ook schelen. Iedereen is lelijk tegen mij. Ze denken dat ik toch wat dom ben. Maar ik zal ze leren. Inmiddels had toet koers gezet naar het gestrande vaartuig. Want de woorden van de gezagvoerder lieten hem niet met rust. En hij wilde het gesprek meer diepgaand voortzetten. Uw schip ligt hoog op de zanden, o vrienden. De app is laag en dat is de fout van mijn onwaardige leerling Kobbema. Maar u zegt dat het niet zijn schuld kan zijn. Dat geeft mij te denken. Het zou prettig wezen wanneer u gelijk hebt, want deze schuld drukt mij. Wilt u mij meer vertellen over de storm die u op uw weermachine hebt zien naderen? Daar is niks over te vertellen, borrelvoet. Die overgehaalde storm komt en daarmee uit. De barometer is gevallen als een anker zonder ketting. Dat geeft zwaar weer, daar kun je donder op zeggen. Belangwekkend. Een storm die komt zonder dat ik hem gemaakt heb. Als dat toch waar is. Onder Horletoet heeft vannacht hoog water beloofd. Maar nu is hij weggegaan zonder aan zijn plicht te denken. Trouwens, hij denkt dat ik een domme leerling ben. En iedereen gebruikt mij als voetveeg. Maar ik zal ze eens wat laten zien. Waar is de windmol? De regenboog. En de pijlen. En de gepunte tijtak. Zo. Nu naar het strand. Het was heel leerzaam. Ik hoef dus niet voor hoogwater te zorgen, als ik u goed begrepen heb. Uw schip komt vanzelf vlot, zegt u. Helemaal vanzelf, meneer. Doe vooral geen moeite. Vannacht waaien we van deze zandbank af als een lap uit een oud zeil. Daar kan je donder op zeggen. Goed. Wanneer u vannacht vanzelf vlot komt, sta ik als tijwisselaar voor aap. Maar die kans wil ik lopen. Ik doe niets. In het geheel niets. En ik ben benieuwd of het dan toch hoogwater wordt. Dat wordt het, meneer. Hoogwater en storm. Uh... Kijk, daar is dat aardige ventje waar Walrus zo lelijk tegen deed. Het manneke beweerde dat hij de vloed had tegengehouden, geloof ik. Ik ga hem toch eens vragen hoe men hoogwater maakt. Dat lijkt me heel leerzaam. Uh, uh, wat doe je daar, jonge vriend? Ik maak laagwater. Wees stil. Want ik heb nog meer te doen. Oh. Haha, de windmolen. Ik maak storm. Storm en laagwater. water. Dat is zo'n storm. Vriend, wat bedoelt het ventje? Waarom zegt het dat het storm maakt? En dat kinderspeelgoed is toch geen windmolen? Wat je daar doet lijkt me onwetenschappelijk, jonge vriend. Het draaien met zo'n schroefje leidt toch niets. Want het staat niet in mijn handboek der getijden. Wees stil. Ik maak storm bij laagwater. Hoe primitief zijn de eilandbewoners toch nog. Bijgeloof en zwarte kunst. Eigenlijk zou ik er iets tegen moeten doen. Want het maken van storm uit wraak staat me tegen. O ook al is het onzin. O, maar kijk, daar legt de tijwisselaar juist zijn scheepje aan. Uh, kunt u mij ook zeggen wat voor weer er komt? Zeker. Storm en hoogwater. Dat zegt die varensgezel tenminste. Maar ik doe er niets aan. Het waait nogal. Ik ben benieuwd of de Ros vlot komt met het hoge water vannacht. Ja, het stormt. Maar of het hoog water wordt... De een zegt dat het laag water blijft en de ander zegt dat de vloed hoog zal komen. En als zijnde staat men daar dus uh, tussenin, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, vannacht N is het Nieuwe Maan en dan wordt het dus hoog water. Dat staat in uw boek. Je hoeft me niet te vertellen wat hier bij het boek staat. Zo eenvoudig is het allemaal niet. De een zegt dat er storm komt en de ander maakt storm. En dan zegt de een dat de storm ook zou zijn gekomen als hij niet gemaakt was door de ander. En daarom zeg ik dat het helemaal niet zeker is dat de Ross vlot komt. Dit gaat fout, meneer. Het blijft laag water. Waar is het springtijd? Nee, dat zie ik. Het water blijft hier even laag als in het bodemtje in mijn oorlampfles. Hoe komt dat? Het komt van de wind. De wind blaast de vloed terug, kaptein. Dat moet het zijn, hè. He. Het blijft laag water. Het stormt zonder mijn windmolen. Dat geef ik toe. Wat dat betreft had die vreemdeling dus gelijk. Maar hij was fout toen hij meende dat het vanzelf vloed zou worden. Dit zal hem een lesje geven. Daar is on. Hoe kan ik nu de cirkel in stand houden? De cirkel van toet. Nu loopt alles fout. En het ging juist zo mooi. Ik heb de windmolen laten gieren totdat de storm losbrak. Ik heb de regenboog precies op de cumuluswolk gericht. Zodat de regen op de wind kwam. En ik heb de vloed tegengehouden. Maar nu zal het water doorbreken, omdat Oene daar loopt. De tijwisselaar bewoog zich intussen pijnzend langs het strand voort. Hij was zo in gedachten verdiept... dat hij de slordig getekende kring niet opmerkte... die zich vlak voor de waterlijn bevond. De golven rollen er aarzelend naartoe... en likten eraan met schuimrandjes. Niemand die hem met holle stem beval om terug te trekken. Of die verklaarde dat dit de cirkel van Harletoed was. Of het nu hierdoor kwam, of dat de wind plotseling omliep, weet ik niet. Maar toen de schrielige gedaante van de tijwisselaar gepasseerd was, sloeg een grote breker over de zandtekening heen en wist hem volkomen uit. De vloed zit door. Er zit beweging in de kist. Als er weer ligt daarboven, boven. Met deze wind worden we van de zanden geblazen als een tabakje uit een druilsnoor. We, we, we drijven weer. Daar kan je al donder op zeggen. Maar wat bedoel je met drijven, meneer? Dit is een eerlijke schuifte. houtvlot. We moeten varen. Waar is de meester? Waarom loopt die kar niet? De albatros zette zich kreunend in beweging en geholpen door de stormwind zette hij slingerend koers naar kaaphozenbek. Een schuimbaan achterlatend. Ik ben benieuwd of het schip vlot is gekomen. Men kan natuurlijk zeggen dat de maan de vloed maakt, maar weet men nu wel zeker dat de tijwisselaar het niet moet doen? De vloed heeft doorgezet, zonder mij. Oh. Maar ik ben niet koppig. Als het getij verloopt, wil ik ook wel de bakens verzetten. Mag ik dat boek van u lenen? Ik wil leren hoe de eb en de vloed ontstaan. Ik ben blij dat u van uw bijgelovige praktijken genezen bent. Hier, ik zal u uitleggen hoe orkanen en cyclonen ontstaan... ...en over het draaien van de aardas en het wentelen van de wolkenvelden. Ja, het gebabbel van de jonge vriend klinkt nu wel aardig. Ik ben hem goed voorgegaan en hij heeft flink opgelet. Maar ik, als oudere en wijzere, begin te twijfelen aan mijn eigen lessen. Die oude daar schijnt zoveel te zien in hoge en lage luchten dat hij zijn baantje van tijdwisselaar aan wil geven. Maar ik heb met mijn eigen ogen gezien hoe de jonge kop het maar de storm maakt. De vloed heeft toch doorgezet. Het schip is vlot gekomen en de vreemdelingen hebben geen lesje gehad. Ik ben nog te jong om de elementen te beheersen. En misschien was het erg lelijk voor mij om storm te maken. Men moet ootmoedig zijn en daarom mag men geen wraak nemen, zegt Oene altijd. Het is beter om het weer goed te maken, geloof ik. Het spijt me, Oene. Wees maar niet boos meer. Het zal niet weer gebeuren. Hoe oh, dat. Het hoef je niet te spijten, hoor. Het vak tijwisselaar bestaat niet. Dat zie ik nu in. Schij je ermee uitdoen, hè? Meen je dat echt? Ga je de vloed niet tegenhouden? Nee. Ik zie in dat het hoogmoedig en ijdel werk is. De vloed regelt zichzelf. dat, dat, dat, dat, dat, dat is niet waar. Hoor eens hoe het stormt. Dat is toch niet vanzelf gekomen? Daar heb ik je. Deze orkaan is ontstaan zonder dat ik met windmolens of regenbogen heb gewerkt. Het is zoals het hier in het boek staat. Alles regelt zichzelf. En het ambt van tijdwisselaar is bijgeloofd. Maar, maar, maar ik heb, zonder dat jij het weet... Stil nu. Ik bestudeer de werking van het spreektijd. En je stoort me. Het, het, het, het water klot tegen de hut. Gauw, Oele, Houd de vloed tegen. Niet nodig. Het is springtij, zoals ik al zei. Laat me met rust, leerling. Wat een weertje, hè? De Albatos zal wel vlot gekomen zijn, denkt u ook niet? De vloed lijkt me hoog toe. Hoog? Dit is een schande. Hm? De tijwisselaar verzuimt zijn plicht en wie zijn schuld is dat? Dat is jullie schuld. Jullie hebben hem van zijn werk afgelokt met jullie gladde letterboeken. Wel nee, dat is maar bijgeloof hoor. De storm is vanzelf ontstaan en zal ook wel vanzelf ophouden. Niet waar, heer Olly? De storm is niet vanzelf ontstaan. Met mijn eigen ogen heb ik gezien hoe de tijwisselaar wind en regen maakte. Of was dat maar toeval? Als je begrijpt wat ik bedoel... Ach, oh, wat staat mij te doen? Ik weet wat mij te doen staat. Oene Horlet doet, doet zijn werk niet meer. Nu zal ik het opknappen. Niet ver van de herberg... ...bevond zich de eenvoudige stulp van Ime Igel. Een eilandbewoner die naast het verzorgen van zijn akkertje... ...bij goed weer de visvangst beoefende. We hebben het toch maar goed. Een gunstige wind voor de visvangst morgen en wat vochtigheid voor het gewas. Nou, maar die storm werkt op mijn zenuwen. En heb je gezien hoe hoog de vloed staat? Ik vind maar doodeng. Ah, kom, kom. Ik zie dat zo zomaar niet. De tuinwisselaar zocht heus wel dat het water niet te hoog komt. Nee, dit is een beste eiland. En nu zijn er nog vreemdelingen ook. Dat geeft nog eens een verzetje. Eigenlijk heb ik wel zin om nog even naar het café te gaan. Het lijkt me nuttig om wat met die vreemden te praten. Het is een gepaste ontspanning om te weten hoe ze in de grote wereld denken. Wat jij? Goedenavond samen. De vreemdelingen hebben gezegevierd. Met gladde tongen en hartjes vol bederf hebben ze de duisternis over het eiland raap gebracht. De tijwisselaar werkt niet meer. Liefde. Wat zeg je? Werkt hij niet meer? Nee. De vreemden hebben bewerkt met letterwerk. En onderhoorde toet heeft zich daarbij neergelegd. Hij doet niets meer. Hij leest. En de vloed dan? Die komt nu maar hoger en hoger zonder dat iemand er iets aan doet. Zijn jullie kerels? Vooruit. Hou er tijd tegen als je een man bent. Ime. Ah, ik zie het anders. Onzin. Jullie hoeven je niet op te winden over de tijwisselaar, hoor. Heb je dan niet gemerkt dat het vanzelf alweer app aan het worden is? App? Vanzelf? Die vrijwilligers zijn toch een mirakel. Met het intreden van de app scheen ook de storm zijn kracht te verliezen. De regen hield op, het wolkendek brak, en bij het krieken van de ochtend rees de zon waterig doch helder boven de Kim. In het licht hiervan kon men heer Bommel opgelucht langs het strand zien wandelen. Olly jongen, dingen die nachts zwart lijken, blijken overdag licht te zijn. Dat zei mijn goede vader altijd, en daar houd ik mij aan. Wat kan het mij eigenlijk schelen wie de vloed tegenhoudt? Als het maar gebeurt, dat is de hoofdzaak. Oh, kijk eens, daar staat dat aardige ventje weer. Waarom kijk je zo Pip, jonge vriend? Alles is goed afgelopen, nietwaar? Nu dan. Ik heb de vloed en de storm teruggedreven. Dat moest ik wel, want Oene doet het niet meer. Maar ik mag het niet doen, omdat ik een leerling ben. Niks vertel hoor. Luister nou, Oene. Denk aan de kool, Oene. Denk aan de kool Oene. Het helpt niet of jullie aandringen, vrienden. Ik doe het niet meer, want het ambt van Tijwisselaar berust op bijgeloof. Je hebt het nu zelf gezien. Het is uit. De cirkel van Horletoet wordt niet meer getrokken. Vannacht is gebleken dat de app vanzelf wel intreedt. En daarom ga ik een akkertje bebouwen. Ga in vrede. Prettig, hè? U hebt hier met uw boeken goed werk gedaan, want het bijgeloven is helemaal uitgeroeid. Nu kan die oude horletoet nuttig werk gaan doen... en Kobbe-Kobbema kan een goed vak leren. Ik, ik, ik weet het niet. Hm? Je praat alsof ik blij moest zijn, maar dat is niet zo. Ik, ik, ik weet het niet. Wat weet u niet? Hoe het zit met die tijwisselaar. Nou. Het is eigenlijk een geheim, je mag het dus niet verder vertellen... maar hm? Kobbe heeft vannacht de vloed teruggedreven, omdat Oene het niet deed... Iemand moest het toch doen, als je begrijpt wat ik bedoel? Nee, dat begrijp ik niet. Die koppen maar moeten ophouden, anders is er nog niets bewezen voor die bijgelovige eilanders. Juist, er is ook niets bewezen, voor mij ook niet. Komt de app nu vanzelf of niet? Ik wil het zelfs ruimer stellen, gaat het uit zichzelf regenen? En om nog verder te gaan, steekt de wind vanzelf op. Wat een onzin. Iedereen weet toch dat... Iedereen weet niets. Maar ik als gerijpt heer weet wat ik heb gezien. En daar houd ik bij aan. Zo waren ze het akkertje genaderd waarop Ime Igel zijn raapkool stond te verzorgen. Ah, ik zie dat zo zomaar niet. Maar er kon best een buitje regen vallen. Dat stormpje vannacht dat heeft te kort geduurd. De grond is overdroog. droog. Maar volgens mij zou de tuinwisseler de regenboog nog eens de rand moeten nemen. Hij doet het niet meer, zegt hij. Maar ik voel ervoor om nog eens met hem te gaan praten om op de droogte van de kool te wijzen. Dat moet je niet doen. De regen komt vanzelf. Dat zal je zien. Dag, kom maar. Je hebt vannacht knap werk gedaan. Ik moet zeggen dat ik ervan sta te kijken. Nog sterker, ik heb mijn boeken terzijde gelegd. Maar nu moet er weer regen komen, Kommer. Maar kan jij daarvoor zorgen dat je meester het niet meer doet? Het hemelwater valt. Merk je nu wel dat het werk van een tijwisselaar onnodig is, Hork? De elementen komen en gaan zonder dat wij, nietige wormen, daar invloed op hebben. Nietige wormen? Je spreekt de gladde taal van de vreemdelingen, Oene. Je brengt de duisternis over ons eiland. Hola, ik zie het licht van de wetenschap. Het bewijs is door deze regen wederom geleverd. Er is niets bewezen. Wat is dat nu? U hebt mij zelf uw wijze boeken gegeven. Wat bedoel je, vreemdeling? Is dit gladde taal uit je gemihasses of ondood je hart? Ik bedoel dat de regen niet vanzelf gekomen is. Want Kombe heeft met een pijl in de wolk geschoten omdat ik hem dat vroeg. Ah? Oh, ik, ik had niet mogen zeggen dat Kombe maar voor de regen gezorgd heeft. Uh, het was een geheim. Als iemand begrijpt wat ik ja, bedoel. Ja, ja, ik heb genoeg oh. gehoord. Zie je nu wel dat we niet zonder tijwisselaar kunnen horen, Toet? Je moest je schamen dat je je werk aan je leerling overlaat. Domme praat. In de eerste plaats is de leerling te ver gegaan. En in de tweede plaats is het nutteloos en onzinnig wat hij gedaan heeft. Dat staat in de boeken. Het regent toch maar lekker. Is dat een bewijs of niet, Soms? <tus> Laten we de kwestie nu eens rustig bekijken. Het gaat niet om de jonge Kobberma. Maar het gaat om de kwestie van weer maken of niet. Precies. Ik bedoel, uh, zeg je toch ook eens wat op Boes? Hm. Op deze manier komt er nooit een einde aan het bijgeloof. U moet u er buiten houden. En Kobberma ook. Zo is het. De leerling moet onschadelijk gemaakt worden. Dan pas kunnen we het bewijs leveren dat de boeken niet liegen. Laat het ventje met rust. Oeps, wat een water. Zoveel was nu toch niet nodig geweest. Maar ach, Koppema is nog maar een leerling. En hij uh, drijft een beetje over. Wat gaat u nu weer doen? Waarom blijft u niet lekker binnen met dit weer? Schaapje, hm? die Koppema, hè? die krijgt nu narigheid met zijn leermeester. En het is mijn schuld, ik moet ingrijpen. Laat nu maar. Het is toch goed dat er eindelijk een einde aan dat domme gedoe komt? Stap uit die plas kom in de herberg totdat de bui over is. Al dat vocht is slecht voor uw gezondheid. De jonge vriend is hol en oppervlakkig. Hij begrijpt niet dat het hier om diepere dingen gaat. Dit is een kosmisch gebeuren en ik... Het... Oh, uh, vort met jou. Laat me je hier niet meer zien. Er wordt geen tijd weer gewisseld. Vergeet me. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh, oh, het spijt me. Het is alles mijn schuld. Eerst de boeken en het ongeloof waarmee ik doet tot domme wetenschap heb gebracht. En nu heb ik mijn mond weer voorbij gepraat over de regenval. Ik wist het. En toch heb ik je vertrouwd. Wacht nu even. Luister nu toch. Laten we rustig overleggen, want anders gebeurt er iets vreselijks. De elementen zijn ontketend, als je begrijpt wat ik bedoel. Ima, moet je horen. Ima, die regen, hè? Ja, die is fijn, hè, Koepen? Beetje hard, maar precies wat ik nodig had voor het gewas. Nee, je vergis je. Het is te veel voor je gewas. Ik heb per ongeluk een staande wolk geraakt en nu zal het doorgaan met regenen. Want Oene Harletoet heeft me uit de hut verjaagd en nu kan ik de windpolen niet meer gebruiken. En de tijstok ook niet. Je gewas zal van boven en van beneden verdrinken. Wat? <laughs> Schijf nu uit met je windmalletje, je tijstokken de rest. Het is allemaal bijgelovige onzin. Dat heeft hem zelf gezegd. En die kan het weten, want die is de tijwisselaar. Scheid zelf uit met je stomme gelach. Begrijp je dan niet dat alles verloren gaat? Oene is in de band van de vreemdelingen. En ik sta alleen voor het wisselen van de tijd. En jij bent te stom om te snappen hoe erg dat is. Ah. Nou, fort, van jou praat ben ik niet gediend. De vreemde brengen hier wat verdieren en Oena weet wel wat hij doet. Daar vertrouw ik op. Ga weg met die uh, opstandige taal. U had dit niet moeten doen, goede vriend. De jonge Kobbema is de enige hier die iets aan de ontketende elementen kan doen. Als u mij volgen kunt. Maar nu hebt u hem vervreemd. Nu kan het mij ook niet verschelen. Het is uit. Laat alles maar vergaan. De regen hield aan. In dichte stralen gutste het hemelwater op het eiland raap. En de landbouwer Ime Igel... ...bewoog zich als spoedig soppen tussen zijn gewas. Ja, ik zie dat zo zomer niet, maar dit is werkelijk te veel. Zo kan ik de kool niet onderhouden. In plaats van onkruid groeit er wier tussen mijn planten. Eigen schuld. U hebt de tijwisselaarsleerling lelijk behandeld. Ben je daar nou wel weer vreemdeling? Ik dacht dat de lui uit de grote wereld wat verdier gaven. Maar nu zie ik het anders. Ze lopen zeurend rond. Oh, hoe kan ik vertier geven terwijl de wereld onderloopt? Mijn geweten plaagt me, want het is mijn schuld dat de elementen ongehinderd neerstorten. In deze streken regent het vaker. Het handboek zegt. Ach, dat... wat? Het is één uur, nu moet de app intreden. Maar wie gaat daarvoor zorgen? Oh. Het is één uur. Zou je niet eens wat gaan doen, Orle, Toet? De vloed moet terug. Dat gaat vanzelf, Horrol. Dit is het einde. Als er nu geen cirkel getrokken wordt, zal de wereld onderlopen. De Albatros had zijn lading gelost in Kaap Hoezebek. En bevond zich op de terugreis. Het was mooi weer. Een lange deining wiegde het goede schip vreedzaam over de oceaan. En niets duidde erop dat het einde van de wereld op was. Over een paar uren kunnen we het eiland Rapen in de Kijker hebben. Het is bedonderd dat we daar voor anker moeten. Die overgehaalde zandbanken bederven mijn middagdutje. Ik heb Blommers beloofd dat ik hem af zou halen. En hij is goed van betalen. Maar anders liet ik hem even graag op die rotshoop zitten. Het is misselijk werk, nu de app net heeft ingezet. De gezagvoerder vergiste zich. Op het eiland was in het geheel geen sprake van laag water. En heer Olly was een van de eerste die dat in de gaten had. Gekweld door zorgen bewoog hij zich onder zijn paraplu over het verregende strand. Van tijd tot tijd een streep in het zand trekkend om het vorderen van het tij te meten. Toch toen deze meldtekens de een na de ander door de branding waren weggespoeld, werd hij door een grote angst bevangen. Hij liep tompoes in de steek en draagde met zo'n snelheid naar de herberg dat zijn regenscherm omsloeg. Kom terug, horen het doet. Het is al twee uur en de vloed komt nog steeds hoger! Ja, wat zou dat... Een zekere onregelmatigheid in het tij is niets bijzonders in deze streken. Dat staat in het handboek. Vroeger meende ik dat het aan het trekken van een slappe cirkel lag... of aan het zwakke zeggen van de spreuk. Maar nu ik het licht gezien heb, begrijp ik dat ik mij overgaf aan hol bijgeloof. Maar Oene toch? Komt tot één keer voor het te laat is? Nee... Ik wens niet langer als tijdenslaar voor aap te staan tegenover de geleerde wereld. Het is erg met heer Olly. De vloed is wel een beetje hoog vandaag, dat is waar. Maar ik snap toch niet waarom hij hier op het eiland zo bijgelovig geworden is? En waar zou hij nu weer zo vlug naartoe gaan? Hoe Alsjeblieft doe iets, anders loopt het mis. Ik heb geen tijd, Ak. En iedereen is lelijk tegen me. Inmiddels was de albatros het eiland Raap vrij dicht genaderd. Als een donkere streep lag het op de horizon. En de stuurman, die zich maar al te goed herinnerde dat de omgeving door zandbanken ontzeerd werd, was aan het loden. Het bevalt me niks. Er is iets haks met het eiland. Hier is het mooi weer en daar regent het. En de vorige keer was het vloed terwijl we toch op een bank liepen. En nu is het app Donders, meneer, je praat te veel. Het is Epia ja. En ik ben blij dat je je die zandbanken herinnert. Kijk naar je dieploot, want de stranding kost tijd en geld. En dan praat ik niet eens over mijn middagdutje. Ja, yes, kapitein ja. Yes. Maar nu is het app En er is geen zandbank te bekennen. Er is hier iets geks. Dat is vast, hè. Vergeet je grieven, jonge vriend. Je eigen gevoelens moeten wijken voor het algemeen belang. En als je dan nou geen deistocht meer hebt, kun je het misschien met die aangespoelde tak doen. Ik wil het proberen, vriend. Proberen? Ik weet het niet hoor, kapitein. Er is hier iets onnatuurlijks hand. Er is nergens een zonbank te bekennen. Zo, zou je dat zeggen? Nee. Zie jij deze kaart, stuurman? Ja. Yeah. Het is een zogenaamde zeekaart. En zie jij al deze figuurtjes? Ja. Yeah. Dat stellen zandbanken voor, stuurman. Yeah. We varen nu boven 20 faam water, yeah. Geef mij dat leidje maar eens even, meneer. Dan zal ik je tonen hoe men een loodje zakken laat. Oh. Donders. De bodem is uit de zee gezakt. Ziet u nu, hè? Ik zie niks. Naar de brug, stuurman. Stop de kaart. We varen hier op overgehaald. Stop, meneer. Laat het anker vallen. Hm? Waarom laten ze het anker vallen? Ze zijn toch nog veel te ver weg? Zelfs als het direct er wordt. De tijwisselaar voelde een vage onrust in zich opkomen. Hij legde zijn boek terzijde en begaf zich naar de landbouwer Igel. Die hij kende als een volgzaam en helderdenkend iemand. Kom mee, Ime. Ik heb je hulp nodig. Wat voor hulp, Hoene? Ga je toch weer een tijd wisselen? Integendeel, dat is uit de tijd. Nee, het gaat om de vreemdeling. Hij wilde mij dwingen om terug te vallen in het bijgeloof. En toen dat niet lukte, is hij naar mijn leerling gegaan. Dat wil ik wedden. Hij hart kobbema in het kwaad. Trek terug, o vloed. Niet verder omhoog. <tie> Ik, ik weet niet of het gaat, vreemdelijk. Ik heb het vak nog niet goed geleerd. Hou vol, jonge vriend. Ik, die toch een wetenschappelijk ondergelegd hier ben, sta achter je. Laat dat je tot steun zijn. Laat de cirkel droog, o vloed. De cirkel van Het droog. Dat is mijn cirkel niet. Wat, wat, wat willen jullie? Laat de jonge koppen maar met rust. Ik sta achter hem. Ja, dat had je gedacht vrienden. Ja, ik zie dat anders. Jij komt hier lachen om ons bijgeloof. Maar door je eigen boeken hebben wij het licht gezien. En we nemen het niet. Wat jij hoene. Zo is het. Ik zie mijn plicht. Door middel van gepast strafwerk Au. zal ik je herscholen komen. Ik zal je leren om het tij met rust te laten. Nu zat heer Bommel eenzaam in de kring die Kobbema getrokken had om de vloed te keren. Om hem heen ruiste de regen en de schuimrandjes van de branding spoelden om zijn voeten. Alles is afgelopen, ik voel het, de vloed wordt niet meer tegengehouden. De cirkel van horle toet zal onderlopen en dan vergaat het de wereld. <tied> Het is toch niet gewoon. De app had al een paar uren geleden moeten intreden, maar het is nog steeds vloed. En wat voor een. Het hele land wordt overspoeld. Een gewone springvloed kan het niet zijn. Daar is het de tijd niet voor, want de maan is niet nieuw meer. En storm is er ook niet. Hier is iets vreemds aan de gang. Maar wat? Het is toch boos. Doe nee? toch iets. Kom maar is gevangen en nu is er niemand meer die de vloed tegenhoudt. We moeten iets doen. Niemand meer die de vloed tegenhoudt. Hmm. Dit hoofdstuk verklaart hoe de eb en de vloed door de zon en de maan geregeld worden. Schrijf het netjes over, Kobbe. Misschien zal je dan begrijpen dat gedoe met een tijstok onzin is. De eb en de vloed worden door de zon en de maan geregeld. Geregeld. Alles staat beschreven. En wat gedrukt is, liegt niet, Kobbe. Onthoud dat. De aarde vergaat. De harde harten uit de grote wereld hebben ons uit de duisternis gestort. Werp die boeken weg, o tijwisselaar, en doe uw plicht. Mijn uitspanning loopt onder. O, zelfs de herberg loopt onder. Er moet iets gedaan worden, Topoes. We moeten de tijwisselaar bekeren. Armzalige stakkers. Ik heb medelijden met uw angst en ik wil u helpen. Oh. Niet door het trekken van een cirkel in het zand, maar door het voorlezen van een hoofdstuk dat over de eb en de vloed handelt. Kom van die tafel af, en geef me het handboek. Niks nut. Hebben we je daarvoor jarenlang gevoed en gedrenkt om in de uren des gevaars in de steek gelaten te worden? Ga je werk? Houd de vloed tegen of... Geweld je... hoort bij bijgeloof. Deze primitieve samenleving begint me tegen te staan. Kom, kom, maar, volg me. Ach, wat heb ik gedaan? Door mijn weken boeken heb ik de orde der dingen verstoord. En nu is het te laat. De flessen raapbrand spoelen we tegen de tors. Het handboek tegen tijden heeft zijn hoogste tijger gehad. Niks, smut. Ga je werk. Houd de vloed tegen of ik slaak. je. Kijk, kijk, kijk. Dat loopt horek achter hoe aan. Dat geeft nog eens een verzetje. Heb jij nou geen hart, Iemand? De vloed verdrijft ons uit ons huis. De tijwisselaar verzaakt zijn plicht en jij noemt het een verzetje. Lachend terwijl de wereld vergaat. Dat hebben de vreemden je geleerd. Wat wil je met dat stuk hout, ork? Ik ga de tijwisselaar aan het werk zetten. En als het niet goed stikt kan, dan maar kwaad. Schrik. Dat is mannetouw. Laat hem voelen dat hij nog plicht heeft tegenover een zwakke vrouw die uit haar huis is gespoeld. Sla erop, horen. Ja. Hey, ik zie dat anders. Laat Orle, doet met me rust, zeg ik. Hij wat? weet wat hij doet. We moeten respect hebben voor degene die we boven ons gesteld Laat hebben. Laat me los, anders vallen hier de eerste klappen. Hier toch, er is geen tijd op te vechten. We moeten iets verstandigs doen, bedoel ik. Nu zullen oplettende luisteraars zich wellicht hebben afgevraagd of kapitein Walrus rustig in zijn kajuit bleef zitten terwijl de zee het land verzwolg. Nu, dat was niet het geval. De flinke zeerop was drukdoende geweest met lodingen, peilingen, bestekken en weerberichten. En nu sloeg hij door zijn kijker, het gebeurde op het eiland Raap, gade. het uh, gaat daar fout. Die aardkluit loopt onder terwijl de landrotten er rondspringen als overgehaalde strandvlooien. Wordt tijd dat ik een sloepje laat strijken. Hmm. Maak toch geen ruzie. Dit is een kosmisch gebeuren en we moeten elkaar helpen. Hou jij naar buiten, glibber. Nou, jij met je gladde praatjes. Nou, ik zal jou een kosmisch gebeuren laten zien. Hier wordt niet oh. geslagen. Gooi dat hout weg, Hork. Als je de tijen wisselt, komt, kom je maar! Hij Je bij. zegt het. Het tijd moet gewisseld worden. Al moet de onderste steen boven komen. Ja, het tijd moet gewisseld worden. Of denk je nog steeds dat het zichzelf regelt, Oene? Vanzelf. Er bestaat een kosmisch evenwicht. Niet waar? Je hebt mij dat zelf uitgelegd. Ja, dat dacht ik ook. Maar de vloed heeft haast de top van de berg bereikt. En als er niet iets gebeurt, zullen we allemaal verdrinken, Oene. <tries> Het gaat vlugger dan ik dacht. Als ik niet vlug ben, raken die zandkakel lopen ze te water. De golven beukten tegen het hulkje en overspoelde bomen bemoeilijkten het voortgaan. Maar de zeerop liet zich niet uit de koers brengen. Na enige top legde hij aan op het eiland La. Ach, van het eens zo een welvarende eiland was niet veel meer over. Slechts de bergtop stak nog boven de vloed uit. En op deze top hadden de bewoners een laatste toevlucht gezocht, Maar in plaats van eensgezind aan hun redding te werken... gaven de ongelukkigen zich over aan twist en meningsverschillen. Ach, overgehaalde wallubbers gaan te keren zat te mosselen. Maar ik heb geen tijd om op hun gefladder te wachten... of om mooie praatjes te verkopen... We raken allemaal in het zot voordat ik een buiging gemaakt heb. Gelukkig word ik niet voor niks Bally de Vredestichter genoemd. Die gave komt nu mooi van pas. Wat hier gebeurt is erg verwarrend. Ik zie geen oplossing. Nee. Ga je tijd wisselen, Oene. Als je vlug bent, kan het nog. Kom, leerling. Het eind derge tijden is nabij. We kunnen niet langer blijven, want hier zou ik in de poel van mijn oude bijgeloof teruggetrokken kunnen worden. We gaan onze eigen weg, zodat ik je het ware licht zou kunnen laten zien. Op een stuk van de globen dat niet is ondergelopen. Als dat tenminste nog bestaat, kom aan boord. Kom een gehoorzaamde huilend. En zo roeide het tweetal even later in een tobbe over het klimmende tij heen dit verhaal uit. Daar gaan Oene en Kobbe in een tobbe. Als de vloed werkelijk van de tijwisselaar afhangt, dan is er nu geen hoop meer. Want dan loopt de hele aarde onder water. Misschien had ik toch beter naar heer Olly moeten luisteren. Maar wacht eens, misschien is er nog een andere verklaring voor deze vreemde vloed... Een verklaring die niet in het handboek der getijden genoemd wordt. Zeg eens, maatje. Help eens deze landgarnalen aan boord te brengen. Ja, ja. Schiet op. Over vijf minuten loopt de branding over het eiland Raap heen. Ik kom. Ze waren maar net op tijd. Want nauwelijks had de gezagboerder het touw losgegooid en de riemen gegrepen. Of een hoge golf greep het vaartuigje en dreef het met grote snelheid naar de open zee. Bij het eiland Raap begon er een soort draaikolk te ontstaan. Kokend en loeiend wervelde de branding om de bergpiek heen. En toen heer Olly de ogen opsloeg, zag hij dat de zee bezig was het land te overspoelen. Oh, waar ben ik? Oh. Wat is dat, hoor? Je bent hier, blommers. En als je nu zitten de kunt, kan je beter een ring pakken. Roeien, meneer. Anders worden we naar nou die overgehaalde berg gezogen. De vloed de, de, de de is niet dichtgeraden. En uh, nu is de aarde onder water bedolven. Klets, het is geen vloed, maar eb, stommels. Het water is niet over het eiland gelopen, maar het eiland is onder water gezakt. Met de soep en capucines is met pik. Dat zal smaken, wat? Ja, ik zie dat anders. Mijn akker is weg. Wat moet ik nou? Je kan nergens anders een nieuw akkertje beginnen, want de aarde is weg. En het ergste is dat de tijdwisselaar de vloed niet heeft tegengehouden. Dit had allemaal niet hoeven te gebeuren. Nee... Dit had niet hoeven te gebeuren. En een feestmaaltijd is dit dan ook niet, heer Rus. Zelfs al heeft de kok zijn best gedaan. Houd toch op, overgehaalde hm. loopkarpers. Er was hm. geen vloed. Het eiland is alleen maar gezonken. Hm. Net wat ik dacht. De zeebodem was vulkanisch. En in deze streken gebeurt het vaker dat een eiland zomaar verdwijnt. Heus, heer Olly, alles is verklaard. Alles verklaard? Wat ben jij toch nog oppervlakkig, jonge vriend. Als men de bakens verzet, verloopt het getij, zei mijn goede vader altijd. En daar heb ik mij niet aan gehouden. Wat zou er gebeurd zijn wanneer Horletoet zijn tijstok en zijn windmolen gebruikt had? Kan je me dat met zekerheid zeggen? Hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toonder met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn ter Braak, regie Stef Visjager. Voor alle informatie en podcasting: hoorspelbommel.nl. Bommel wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele producties en de Stichting Het Toonder Auteursrecht. <middels>